Maar de corporaties zeggen dat ze zeker tien jaar nodig hebben voor er geld terugkomt. Ze zeggen dat ze daardoor moeten bezuinigen en dat vijfduizend banen op de tocht staan. Ook vrezen ze dat hooguit 30 tot 40 procent van het beoogde aantal nieuwbouwhuizen echt gebouwd gaat worden. Zeven verdachten in de zaak rond de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen blijven voorlopig vastzitten. De rechter heeft een verzoek van de advocaten om vrijlating afgewezen. Een achtste minderjarige verdachte is wel vrij... in afwachting van de behandeling van de zaak. Vandaag werd in een voorbereidende zitting onder meer besloten... dat de pers aanwezig mag zijn bij het proces. Een aantal advocaten vroeg ook om een reconstructie. Dat verzoek werd afgewezen.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 Daarna gingen ze er met vier schilderijen vandoor, waaronder die van Rembrandt en een van Rubens. De Rembrandt is 3,4 miljoen euro waard. Het werd eerder ook al eens gestolen in 1983. Twee jaar later werd het teruggevonden in Spanje. Het weer in het zuiden forse sneeuwbuien, mogelijk tot morgenmiddag. Vannacht ligt het tot matige vorst. Morgen in het noorden zon, in het zuiden bewolkt. Het wordt min 2 graden in Limburg en plus 1 in het westen en noorden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Er wordt uh, wat gereageerd via Twitter op het gesprek dat ik net had met Jel, Jelmer Evers. Uh, geschiedenisdocent aan het UNIC in Utrecht. Uh, zelf vond hij het veel te kort. Ja, dat vind ik ook. Maar hij moest echt, echt vroeg op om half negen staat hij weer voor de klas bevlogen te wezen. Um, de leerling leert voor de school en niet voor het leven... is een commentaar van iemand die vindt dat het onderwijs... nog veel te veel een top-down-cultuur is. Het heet ook niet voor niets onderwijs. Ik maak ze liever weg- en levenswijs. Een ander commentaar. Zelf lesontwikkelen is goed, maar dat kun je ook delen. De pers stelt bij problemen onderwijs vragen aan de politiek... in plaats van aan onderwijs. Dus wil politiek grip op onderwijs. En zo gaat het uh, maar door. U kunt natuurlijk bellen met ons. 08. Ik nodig u van harte uit om met verhalen te komen. Inspirerende verhalen over die docenten die het verschil maken. Dat kan voor vroeger en van nu zijn. Want u heeft ze zelf vast wel gezien en meegemaakt. En er zo aan gehad aan die ene man of vrouw... die inderdaad iets wist te raken en die op een bepaald pad heeft gestuurd... En om die leraren gaat het. Dat maak ik ook op uit het verhaal van, van Jelmer. Dat er weer veel meer terug moet naar de verantwoordelijkheid... en ook de vrijheid en de, de geestdrift van die docenten zelf... in plaats van van bovenaf aangestuurde uh, beleidsmakers. Omdat die docenten staan tenslotte in de klas... en hebben contact met leerlingen. En daar moet weer veel meer uh, verantwoordelijkheid bij komen te liggen. Nou, Laten we dat nog eens een zetje geven, een duwtje in de rug geven... U kunt bellen met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer 0800-1121. Trouwens, u kunt de hele nacht erover doorpraten. Want bij de EO zal het onderwerp van de leraar ook op de agenda staan. Maar ik begin vrolijk met Stefan Heijendaal. Dag Stefan. Hallo. Hallo. Heb jij zo'n leraar? Nou, ik heb zo'n school. <laughs> uh, uh, ik heb zelf wel zo'n leraar gehad. hoor. Vroeger een leraar geschiedenis die mij ook... Uh zorgen dat ik geschiedenis ben gaan studeren. En wat was er zo goed aan hem? Wat herinner je je van je eigen... Ja, grappig genoeg heb ik aan hem... Uh, ...vooral de, de crisis van de jaren dertig heeft hij er bij ons echt ingestapt. <laughs> dat is dus heel leerzaam. Enorm, enorm voordeel van gehad, moet ik zeggen. Uh, hoe, Want, uh, waarom, waarom dan? Hoe komt dat? Ja, omdat hij uh, liet eigenlijk op een hele goede manier zien dat... Um, op het moment dat iedereen in een soort uh, holle achter elkaar aan van het kan allemaal niet meer stuk. En dat was natuurlijk wat er in de jaren twintig gebeurde. Iedereen dacht dat het maar niet op kon. En dat er ook een soort nieuwe economie werd uitgevonden. Uh, op dat moment uh, ging het in de jaren dertig waanzinnig mis. En dat heeft hij met de klas toen echt heel goed uh, Geanalyseerd. Dus iedere keer als er weer een bubbel opduikt, dan roep ik in de huiskamer: jongens, daar gaan we weer. Ja, ja. <laughs> Dekking, want uh, we gaan weer straks naar beneden binnen nu en vijf uur. Ja. Hoe heette die leraar geschiedenis? Uh, Jan Klomp. Jan Klom. uh, en het, het was een oud-militaire die zich had omgeschoold. Dus hij liep ook altijd in. En leeg het er nu rond. Dat was een beetje een intimiderende meneer. Maar god, wat had hij een vakkennis en wat, uh, ja. wat deed hij dat goed? Dat ja, ja. Echt, uh, deed hij dat ook met vooruitziende blik zo van als waarschuwing voor wat hij verwachtte dat weer terug zou komen? De, de, nou, want de geschiedenis herhaalt zich altijd, hè? Ja, ik denk dat hij het vooral zoiets had van. Uh, uh, geschiedenis dat Er zijn een aantal lessen. Uh, ...die gewoon al geleerd zijn. Ja. En het is zonde als je die niet tot je neemt. Uh, uh, dus leer er nou gewoon van. En, en daarnaast was hij ook wel dat... Uh, de, de, ...de gast die je net had... Uh, uh, ja. die, uh, uh, ...die ook heel erg zoiets heeft van... ...dat zit ook dat beeldingsideaal. Ja. Daar ben ik het wel mee eens. Dat, dat, uh, je moet gewoon ook een aantal dingen weten... ...over de geschiedenis. Ik bedoel, je loopt hier maar heel kort rond... en. Uh, Kom op, dan ga je wel ook leren wat, wat de rest van de mensheid er ja. tot nu toe van gemaakt heeft en hoe je hier terecht bent gekomen. Het is niet zomaar, dat dat vrijheid, het is niet zomaar vrijheid, blijheid en laat het, laat het maar een beetje waaien. Dat is niet. Nee, ik denk ook niet dat, dat, dat kinderen daar ook niet zo op zitten te ja. wachten. Die zijn het volgens mij ook heel leergierig en willen het wel snappen. Het, wat, wat mij dan wel verbaast, mijn dochter is nu twaalf en die moet naar de uh, middelbare school... En dan kijk ik in zo'n geschiedenismodule en dan denk ik, jezus Christus, zijn ze nou nog steeds. <laughs> Met die feitjes, er zijn toch wel betere vertelvormen dan deze om die geschiedenis levend te krijgen. Dat, dat uh, verbaast ja. me wel. Want, want, want jij, zit zelf, jij bent zelf ook leraar geworden? Nee, nee, nee, ik ben, uh, nee, ik ben uh, uh, ja, ik een rare combinatie van uh, programmamaker bij de CPRO. Ja, sorry dat een collega een collega belt, maar goed, dat kan nee, ook gebeuren. Ja, maar dat, je bent ook een mens, of niet? Ja, nee, ja, ik kan ook niks <laughs> doen. En ik ben uh, uh, fotograaf daar. Oh, uit, en, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Dan heb je me wel, volgens mij heb je me wel eens gefotografeerd ook zelfs. Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Maar goed, ik dacht, ik vind dit onderwerp zo interessant. Ja. Ik pak toch de telefoon. Jij, jij hebt, je ik... zei namelijk, je hebt een school, je, nu. Ja. Ja, mijn kinderen die, die zijn uh, uh, na, na zes, uur, zes jaar uh, relatief uh, regulier uh, Dalton-onderwijs... wat op zich uh, prima was, overgegaan naar een, wat je een soort experimentele basisschool zou kunnen noemen... die eigenlijk door een leraar is opgericht, Bianca Janssen, wat nu de directeur is. En die had een concept waar ik echt helemaal, uh, nou, nu nog steeds uh, echt wild enthousiast over ben. En wat zij eigenlijk zegt is, uh, uh, kinderen... Uh, zijn van nature leergierig, nou dat zegt iedere ja. onderwijskundige. Uh, maar op wat is nou de manier waarop je ze dingen leert? En zij heeft een methode ontwikkeld, die, die wordt door een aantal scholen in Nederland toegepast, maar zij doet het op een heel speciale manier, vind ik. Uh, door uh, en dat noemen ze levens-echt leren en dat kan ik eigenlijk alleen maar uitleggen aan de hand van een voorbeeld, want anders denk je ook, god dat komt weer zo'n ja, concept. Term. <laughs> uh, uh, nou, kinderen moeten leren rekenen en ze moeten leren wat een school is en ze moeten weten dat de vrachtwagens door het land rijden om onze uh, groenten en uh, spullen te bezorgen in een supermarkt. Dat moeten basisschoolleerlingen op de een of andere manier tot zich nemen. Um, hoe doe je dat nou? Nou, dan kun je ze een boekje lezen... en dan doe je een, laat je een plaatje zien van uh, de supermarkt. Zij had bedacht, nou, weet je wat we doen? Uh, een winkel. Uh, waarom zouden kinderen niet zelf een winkel kunnen runnen? En dan niet een netwinkel, maar gewoon een echte winkel... met echte bevoorrading en echte voorraad. Uh, uh, nou, wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze dus een, een uh, uh, biologische voedingsmiddelenwinkel... Uh, gemaakt. Ze hebben met een bedrijf contact gezocht. En nu komt het dus echt iedere week voorraad binnen. Die voorraad wordt zelf bijgehouden door basisschoolleerlingen, tot 12 jaar. En uh, nou, die winkel is ook één middag per week open. Uh, er wordt afgerekend, dus kinderen leren rekenen. Uh, ze moeten voorraad bijhouden. Um, ze moeten klanten te woord staan. Um, nou ja, dat soort dingen. En wat je dus ziet, is dat die kinderen vinden Dat is helemaal te gek. En eigenlijk spelenderwijs leer je er ongelooflijk veel van. Ja. Maar, en het voelt heel erg voor hun als, uh, als van hun, om het zo maar te zeggen. Nou ja, dat inspireerde mij eigenlijk weer zo toen ik zag wat er allemaal kon. Uh, dat ik tegen die uh, directrice heb gezegd... zal ik bij jou gewoon eens een Sinterklaas radio radioprogramma maken. Want volgens mij met deze club kinderen... Durf ik het wel aan om eens te kijken of er uh, radio te maken is. En dan gebeurt er iets fascinerends. Want dan heb je dus een klasje met vijf leerlingen van een jaar of tien, elf. En dan zeg je dan tegen jongens, we gaan een uh, reportage maken. Dit is een microfoon en dit is een recorder. En echt waar, die komen terug met materiaal. Nou, hmm. en dan denk je echt, het is uh, bizar. En wat zij dus voortdurend doen, is binnen wat je op een basisschool moet leren kijken. Wat is de... ...aanbiedingsvormen die kinderen het meest uh, uh, aanspreekt... ...en vooral uh, zodat het het best blijft hangen. En ja. dat vind ik een, iets heel belangrijks... ...wat we op de middelbare school ook nog wel wat meer zouden kunnen doen. Kijk nou ook eens naar de manier waarop informatie echt blijft hangen bij kinderen. Want als ik heel eerlijk ben... ...mij moet je niet altijd wel meer vaak van de middelbare school. Nee, hoor, ga, ga ik ga je niet pesten, niet, nee. Nee. Ik, ga, ik, ga, ik ga het niet doen. Nee, <lacht> ik ga we me niet over horen. Dat, uh... <lacht> Dus nou ja. Maar maar het even, maar ja. Want, want het idee is, als je dingen uh, aan de lijf ondervindt, dus ervaring, misschien moet je het ook wel ervaringsgericht onderwijs noemen, dat ja. is denk ik uh, hetzelfde, dan, dan heb je het je echt eigen gemaakt en dan vergeet je het ook niet meer. Ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk nogal logisch ook. Ja, er zitten een heel logische gedachten in, maar om één voorbeeld te noemen als een jongetje, dat wilde heel graag... Die schijnt van petflessen een raket te kunnen maken. Ja, ja. Ik heb het zelf nooit gedaan. Er was een vader die, die had dat voor de lol. Die is op school les komen geven. Maar dan komt dus ook het hele rekenkundige. van hoe groot moet die fles zijn. Uh, hoe werkt dat dan precies. Allerlei chemische principes. En wat zij doen is voortdurend dat soort uh, uh, ervaringsmomenten mm -hmm. aangrijpen. om er dan uh, een klein onderwijsstukje omheen te bouwen. waardoor je. Uiteindelijk gewoon kinderen krijgt die, die uh, uh, en een heleboel geleerd hebben. En het ook echt, ja, dat noemen ze dan het internaliseren, hè, dat het er ja. echt in zit. Uh, uh, op een manier die ze één groot feest vinden. En ja, al dat stampen en drama dat, dat geloof ik allemaal wel. Ja. Maar dan je er nou ook wat van. En het was wel grappig, als ik dat moet vertellen, maar als ja, ik op de middelbare school rondliep met al die open dagen... En uh, ja, ik ben zelf fotograaf en ik heb zelf veel aan chemische fotografie gedaan. Nou ja, chemische fotografie, dat weet je wel. Dat is met flesjes en chemie ja. en uh, ja. dat soort dingen. Ik dacht, het zou toch fantastisch zijn als die natuurkunde en scheikunde leraren... Nou gewoon ze koppen bij elkaar steken... en uh, uh, op basis van zelf een camera bouwen en zelf chemie... Ja. Uh, met zo'n project uh, uh, een aantal principes die je echt moet kunnen op de middelbare school dat nou, eens op die manier aan kinderen te leren... Zou dat niet veel beter blijven hangen. Dus bij mij is het eigenlijk een soort motortje gaan lopen. Dat is goed, zeg. Wat, wat inspirerend is dat. Ja, wat geweldig. Ik, ik moet je zeggen, het komt me bekend voor... mijn dochter, die nu negen is, zit op een vergelijkbare school... waar ze bijvoorbeeld die raketten ook echt gemaakt hebben. Op een laatste ja. op een uh, feestdag uh, gingen er tien achter elkaar de lucht in. Um, wat ik merkte was wel dat er een, vanuit het, de inspectie van het onderwijs... een trek was om om de radicale kantjes ervan af te halen. Namelijk, er moet, dames en heren, wel uh, getest en getoetst worden. Dus uh, Is dat ja. bij jou op, op die school ook zo te weder zo enthousiast over bent? Ja, nou, ik, kijk, ik, ik, uh, ik zie het ook een beetje... Uh, uh, want jullie hadden het net over hè, waarom wordt er zoveel meer getoetst en zo. Ja. Wat mij opvalt is dat, dat als je kijkt, de universiteiten die zeggen... Die middelbare scholieren, die weten niks. Ja. Als wij ze hier uh, krijgen, dan kunnen ze niks. kunnen ze nou, dan... spellen bijvoorbeeld. Uh, nee, nou ja, ze, ze schijnen dan. Ik kan me dat eigenlijk niet zo goed voorstellen, eerlijk gezegd. Maar het zal dan wel zo zijn. Uh, nou, dan Vervolgens zeggen de middelbare scholen, ja, ho, wacht even. Maar uh, wij moeten dus uh, uh, steviger gaan toetsen. Dan gaan we ook kijken aan de voorkant wat we binnenkrijgen. Mm. En wat je nu dus ziet, is dat die cito toetsen uh, enorm uh, uh, in belang Toeneemt. Nou, die druk, die, die, uh, ik weet niet of ik die of ze die echt voelen op die school, maar het is wel ja. uh, een, een ding, om het zo maar te zeggen. Kijk, ik sta zelf een beetje op het standpunt. Je kunt het kinderen, uh, zolang die keten er is, kun je het kinderen ook niet aandoen om, uh, want straks komen ze op een ja. relatief reguliere, middelbare school, als ze dan daar een compleet ander systeem hebben en je uh, uh, bent daar niet op de een of andere manier aan voorbereid, dan doe je ze ook weer wat aan. Dus ik zou eerder denken: van ze zouden die ketens moeten bekijken. Wat natuurlijk een totale onmogelijkheid is als je naar alle belangen en velden en vakbonden en ministeries en weet ik veel wie er allemaal aan vastzitten. Uh, uh, maar um, ja, dat er, omdat die keten zich zo in stand houdt en omdat er van top-down gezegd wordt van. Uh, en onze universiteitslering, ja, die moeten natuurlijk ook kunnen spellen, die moeten ook kunnen rekenen. Maar hoe krijg je het nou voor elkaar? Ja. Dat, uh, dat een balans vinden erin. Een balans, ja, dat denk ik. <laughs> ja. uh, uh, uh, jij moet op zoek naar een middelbare school, begrijp ik? Ja, nou, we hebben er geen gekozen. of, of, of, of. Ben je er echt, echt blij mee of denk je van, nou, jammer, ik nou, wel iets. Wat zeg je? Ben je er echt blij mee met die keuze? Of denk je, van ik had nog wel een stapje verder willen zetten... dus, dus die lijn door willen trekken? Als je zo, nu zo ja, blij bent... Ja, we hebben bent. wel een school gevonden voor mijn dochter... waarvan ik denk dat ze die lijn daar behoorlijk okay. goed doortrekken. Dus dat is... Uh, uh, maar je moet er even naar zoeken. <laughs> Precies. Nou ja, dat, en, en dat uh, moeten we van de regering. We moeten allemaal op zoek naar... We moeten een beetje shoppen. Weet je? <laughs> goed, ja, nee. dat ja. valt er weet, bij. Weet je, waar ik echt een beetje moe van word... is als ik... Uh, want dan is er zo'n dus vergelijkingssite middelbaar onderwijs. En dan, heb je een, um, en dan kun je per school bekijken hoe goed die is. En dat ja. is dan met een soort rapportcijfer. Ja. En dan gebeurt er iets heel raars. Want dan ga je kijken, oké, okay, we hebben dus rapportcijfers. Waar zijn die cijfers eigenlijk op gebaseerd? En dan kom ik in een soort wiskundige berekening... waarvan ik echt denk, dat is die meneer <lacht> Dronkels doet dat onderzoek altijd. Ja. Uh, allemaal wetenschappelijk heel verantwoord. Alleen, hoe moet ik nou zien of mijn kind zich thuis voelt op een ja. school... Uh, uh, aan de hand van een cijfer, dat komt bij dan een aantal van die scholen... ja, sorry, ik ga mijn kind niet om een halve gevangenis doen. Ook al heeft hij een tien uh, uh, in zo'n ranglijstje. Dat vind ik zo ja. raar aan dat meten. Dat, dat vind ik echt iets, daar zouden ze een beetje ja. mee moeten oppassen. Het is, het is erg eenzijdig. Stefan, met jou is het goed gekomen. Met je, eigen dorp, met je kinderen zal het ook wel het geval zijn. Ik, ik, vond het, ik vond het erg leuk om je als collega ook te spreken. Dank je wel. Oké, okay, prima. Ja. Dank je wel. Jo, dag. 0800-1121, dat is het uh, telefoonnummer van Kazaluna vanavond in onderwijssferen. En er is altijd zoveel te doen en bovendien raakt het ook iedereen altijd. En is het heel erg cruciaal, want je vormt mensen. Of vorm je, nou ja, wat vorm je? Ellen, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Uh, nou, ik heb het onderwijs altijd heel erg gevolgd. Ja. Ik heb er niet ingestaan of zo, maar wel. En er zijn er heel veel meegekeken. Ik heb me echt bezig gehouden met grondleggen van het ADHD-probleem. Okay. Wat gruwelijk uit de hand is gelopen. Ieder kindje wat lastig is, krijgt een stempel en slik maar al dol. Ja. Dat is echt schrikbarend. Maar de kinderen die het echt hadden, vielen, vielen gewoon buiten de boot. En dan ga je nadenken, wat gebeurt er? En dan ga je dat eens nalopen en dan denk je... Verhip. We zijn gewoon een mechanisch systeem geworden. Het hele onderwijs. Ik heb dat met schrik gevolgd en tot... Uh, mijn, mijn sarcasme, dacht ik, toen de tijd. Van, dat komt niet goed. Dat moet je aardig, ah, dat zal wel in jezelf liggen. Je groeit niet meer mee, schermer. Maar dan volg je dat en dan denk je, het is gruwelijk. Eigenlijk stoppen wij pubers na een lager onderwijs in hele grote gezinnen. En dan wordt alles gebaseerd op rekening, kundis, kunde en kennis. Maar die kennis, als ik goed bekijk hoe zwak en slecht eigenlijk leerlingen van school afkomen, ongeïnteresseerd. Hele grote groepen hebben geen levensidealen, geen doelen meer. Uh, we vinden de pubers lastig. Die kinderen snappen de wereld niet meer, ze snappen zichzelf niet meer. En raken daardoor totaal de weg kwijt. En als je dan het intelligent vermogen zou testen, dan is het lager dan wij in school gingen. Terwijl ik altijd dacht, mijn kinderen krijgen veel beter onderwijs, veel gerichter. Ze gaan nu, ik heb het met de dochter meegemaakt, die heeft vier scholen geprobeerd, wat toch in hemelsnaam bij haar paste. Er was zoveel keuze dat ze het niet meer wist. Mm. Dat kind wist niet op een gegeven moment haast niet meer wie ze zelf was. Toen ze hebben we gewoon gezegd, van, nou, blijf maar eens een half jaar thuis en ga eens onderzoeken wat je wil. Ze is opnieuw weer ingestapt. En toen hebben we gewoon gezegd, wat jij moet doen is een kleine kring zoeken in onderwijs waarin je je happy voelt. En dan moet je zelf keuze maken. Nou, ze was volkomen in paniek van het keuze maken. Dat een ander toch voor jou. Dat waren toch systemen die zeiden dat je, mm. je moet dat en dat lespakket nemen. De geschiedenis verdween. Ik zag het heel simpel. Nou, als u in de lach schieten, De tafels leren. Mm. De oudste leerde die nog. Die kan heel goed rekenen. Beter dan wie dan ook. Die generatie die daarna komt. Van die nu zo'n beetje 28 zijn, hoefden niet meer te tafelen, mochten rekenmachines meenemen enzovoort. Die hele mechanisatie heeft ervoor gezorgd dat de kinderen als robots, zonder enige eh, eigen verantwoordelijkheid te mogen nemen, die ouders gingen naar een vrije school. Dan was het: wat wil jij, wat doe je en wat denk je te gaan doen? En wat denk je wat hier de oplossing van is? Kinderen zeggen dus nu tegenwoordig: Ik ga naar school, maar ik, ik vind die leraar een klootzak. En waarom vinden ze die leraar een klootzak? Omdat zij denken dat die leraar daar. Ik zeg well, de Leraar is niet voor jou. Jij bent er om van die meneer wat te leren. En dan was het, zeg maar, Kees en Piet, en het leek allemaal leuk en vlot. Maar een kind wat je geen structuur aanbiedt, dat is bijna een vorm van mishandeling. Maar wat, waar, waar pleit je nou precies voor? Want ik, maar, dat is nou, me niet helemaal. Welke kant wil jij op met het onderwijs? Nou, kleinere klassen, als je die grote ja? fabrieken ziet... Kijk, dan kleinere klassen is, klasse is één ding, wat moeten we dan nog meer ja. allemaal veranderen? Uh, die chaos van ieder uur naar een ander lokaal rennen. Dat, ja. Wij hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment kreeg je les, en dus jarenlang heeft het goed gewerkt. Dan bleef je zitten en dan kwam de leraar Frans. Ja. En dan bleef je zitten en dan kwam de leraar Engels, ik noemde maar wat. Nou, van Gim ging je naar een andere zaal. Maar je had een, een eigen sociale klas, die klas was van jou. Ja. En daar zat je altijd, en dat is als puber zo verschrikkelijk belangrijk. Het hele sociale en maatschappelijke aspect is verdwenen. Geschiedenis hoef je niet te weten. Die discriminatie die men nu. De Kinderen zijn zo richt, zoals ik weet niet wat geworden. Dat is allemaal ontstaan omdat je geen geschiedenis meer leert. Als je geschiedenis weet, weet je, als je je verleden niet kent, ken je je toekomst niet. Ja. Het, is, het is gewoon alleen systeemdenken. En men denkt dat je daar maar, intellectuele mensen mee schept. Maar je, wat, wat ik uit, jou, uit jouw pleidooi of verhaal hoor... is dat jij wil dat er veel meer structuur wordt aangeboden. Structuur. Ja, een kleine, sociale, klusser. En je leraar gewoon weer als een volwassen man zien... waar je respect voor hebt. Hmm. En dat respect, dat kun je, want ze roepen allemaal respect. Maar respect, dat, uh, ik zou tegen mijn kinderen van het is een volwassen iemand. En als die zegt dat jij dat moet doen en dat jij moet luisteren, heb je het luisteren, mag jij de pet op in je klas? Maar hoe dwing je respect af bij een, een, een, een puber Anno 2013? Hoe doe je dat? Door, gewoon door te zeggen, jij, dat... jij moet mij respect uh, tonen? Nee hoor, door gewoon goed met ze om te gaan Precies. Dus met ze om te gaan. Dus dat, dat wil, en dat en wil toch zeggen dat je een relatie met ze hebt, een verstandhouding met Juist. ze Juist. Juist, en die krijgt dan leerkracht bijna niet meer op voor elkaar. Want die krijgt hele grote klassen. Hij krijgt steeds weer andere groepen kinderen. En dat schuift maar door. Het is gewoon een doorschuifsysteem. En die kinderen worden als blind vee rondgeschoven van groep naar groep. Dat begint al op de lagere scholen tegenwoordig. Ja, ja dat is Als je geen, geen vaste grond onder je voet hebt puber... dan word je later... Een, want sociaal-maatschappelijk... lopen ze ver achter op de generaties voor ons. Ze hebben hele de handen monden. Ze weten heel veel, want dat hoor je ook. Dat is ook het probleem tussen pubers en, en ouders. Ze zitten met, als ze acht, negen jaar zijn... met grote monden te praten, alsof ze al volwassen zijn. Een kind mag helemaal geen kind meer zijn. Hmm, maar dat is weer, en dat is dan weer, nog weer een heel ander soort uh, problematiek. Maar goed. Ja, maar daar ligt de bron. Daar ligt ja. de bron. En als je, als je dan als twaalfjarige op die grote scholen komt... met 200 leerlingen, dan ben je nobody. Dan ben je nergens. Het is echt... Hmm. Het is heel uit de hand gelopen. Het is, hetzelfde wat je in verzorgingshuizen overal ziet. Het is te groot, er het veel kip in een hok. Er zet duizend muizen in een vak die ze buiten elkaar staan. Okay. Die agressie van die kinderen komt daar vandaan. Terug naar kleinschaligheid. Ellen, dank je wel. Ja, oké. Okay, Go goeienacht sixes. nog. Dank je. Dag. Dag. Het zit er duidelijk heel hoog. Het gaat inderdaad. Waardoor... Um, Onstuitbaar bijna. U kunt bellen. 0800-1121. Vincent, goeienacht. Goeienacht. Ja. Um, ik heb een uh, enorme... ...prettige herinnering aan... Mijn, ...een van mijn vele... ...wiskunde leraren van het ja. Sint ...Niklaas Lyceum in Amsterdam... Uh, ...meneer de Rijk... ...en die heeft ons uh, erin geramd... ...om ieder probleem... ...te analyseren... ...en dat moest opgeschreven worden... ...met... ...gegeven... ...dubbele punt, steep eronder... ...nou, dit en dat en dat... Gevraagd, dubbele punt, streep dat en dat en dat, dat. En dan oplossing, dubbele punt, dat en dat en dat. dat. Ja. Het klinkt een beetje simpel... maar vijftig jaar later... vertel ik nog steeds tegen mijn stagiaires... als je een probleem hebt... probeer het op die manier te analyseren en op te lossen. Ja. mooi. De basis daarvan is... ...de rekenvaardigheid. En er is de afgelopen week veel te doen geweest over cito-toetsen. Ja. Nou, ik ging gewoon van de lagere school naar de HBS-B uh, of het Lyceum. En je moest daar een toelatingsexamen doen. Dus er werd getoetst op rekenvaardigheid, taalvaardigheid... Uh, het uh, geschiedenis, uh, Nou, ik zat gewoon in uh, kwam van een, van, van, van een lagere school in een gewone volksbuurt. Een katholieke school. Dat zijn over het algemeen toch de beste uh, opleidingsinstituten. De jezuïeten hebben hey. daar altijd toch een vinger in de pap gehad. Dus dat was geen probleem. Maar laat ik zeggen, rekenvaardigheid taalvaardigheid... dat heeft niks te maken met onderwijs... maar dat is gewoon de basis. Gewoon dingen die je moet leren. Die je, je bedoel gewoon oude, het Traditioneel ouderwets rekenonderwijs. Dat, dat, dat vind je ja, de basis. de hele nieuwe manier... van uh, rekenen... geschatten, uh, rekenen en zo. Nou, het heeft aangetoond... dat werkt allemaal niet. Hm. En in de praktijk... als je, ik ga kijken naar jonge mensen... die... Laat ik zeggen, uh, het begrip percentage, dat is al abstract. Ja. En dat niet. Dus de, de, de uh, laat ik zeggen, telefoonaanbieders en al dat soort uh, maatschappijen... die maken daar misbruik van. Dat hun cliënten niet weten hoe en wat. Want mensen die sluiten telefoonabonnementen af... zonder dat ze eigenlijk weten van wat sluit ik nu eigenlijk af. Hm. Ze zijn gewoon... ...niet in staat om te beoordelen, is dit nu verstandig voor mij of niet? Hm. En dat komt omdat hun basisvaardigheid, hun rekenvaardigheid onvoldoende is. Waarom was die nou... meneer de Rijk zo inspirerend? Want je kon niet weten dat die methode van um, gegeven, gevraagd en oplossing... ...die drie trapsraket die kennelijk bij elk probleem uh, werkt... ...je kon als kind niet weten waarom dat zou werken. Dus waarom heb je dat onthouden? Kijk, op de HBS-B hadden we niet één, maar vier wiskundevakken. Oh. En uh, laat ik zeggen, Kijk. al mijn wiskundedocenten waren inspirerend. Ook elders. Hij uh, hield gewoon van wiskunde. Uh, elders was de oprichter zelfs, van, van een, of althans een van de oprichters van het Syndicula's Lyceum. Maar zijn analytische manier van denken oh. was zo ja. hè, des wiskundige. Ja, ja. En dat heeft hij goed overgebracht, meneer Leo de Rijk. Oké, okay, ik dank je wel. Maar waar het dus eigenlijk oh, om gaat... ik ga toch dat... nog door. Ik zei dank je wel. Wat? Ik zei dank je wel. Voor? Nou, voor de bijdrage aan de, de, de, de twee uur van Kaas Ik dacht, ik wil niemand anders nog even aan het woord laten. Akkoord. Ja, is dat goed? Goed. Oké, okay, dank je wel. Dag. Dag, Vincent. Trudy, goeienacht. Dag. Dag. Dag. Dag. Ja, hallo wel uh, uh, met uh, uh, een compliment aan Jelme Evers. Ja, dat is zo. En uh, ik, ik bedoel, ik zit op mijn stoel en ik luister... en ik denk, Junik, Utrecht, wauw. Ja, wat, wat spreek je dan zo aan? Ik heb uh, een dochter die daar uh, een uh, project heeft gedaan... vanuit onderwijskunde Universiteit hm? Utrecht. En waar creativiteit en verantwoordelijkheid van leerlingen... En uh, vertrouwen in leerlingen uh, fantastisch was. Hmm. En dat is, ik denk, net voor Jelmer oh, geweest. Ja. Ja. En, en uh, uh, ik ben zelf een docent verpleegkunde geweest. Want ik ben nu gepensioneerd. Maar, uh, en als ik jullie hoor praten over uh, waar gaat het onderwijs naartoe en meten. En ja. uh, dan denk ik, ja... We zitten in een rot tijd, Want alles mist aan vertrouwen. Ja, dat is het sleutelwoord. In... Dat is het sleutelwoord. Dat... dat is het sleutelwoord in... Ik, jaren geleden dat ik mijn opleiding deed... Uh, sprak het woord intervisie. Uh, mm. wat, wat kan je met elkaar als, als vakgroep... als uh, docent, docenten met elkaar in de klas? Uh, hoe kan je elkaar steunen en wat dan ook? En het wil niet... Ja. Nog steeds uh, uh, uh, uh, word je bij wijze van spreken ja, aan je lot overgelaten. Uh, en ben je koning in je klas. Als docent? Als docent. Ja, dus er zou veel meer onderling contact moeten zijn. Ja, ja. Dat, dat peer uh, viewing, zou Helemaal. je kunnen zeggen, dat ben je heel Helemaal. erg voor. Dus kom... Maar ik, ik, ik, ik heb zowel met onderwijs als met gezondheidszorg te maken. En ik vraag me altijd af, hoe kan het dat in die hele grote ja, laten we zeggen ontwikkelende, dienstverlenende sector... Uh, dat stuk hm. zo slecht blijft. Want ze gaan allemaal, alle niet alle docenten, gelukkig zijn er Jelmers. Ja. Uh, maar ze, ze uh, trekken zich allemaal terug op hun stukje. En niemand doet onderzoek. Niemand leest meer een, uh, een afstudeerstuk van... Jonge mensen. Hm. Waarom gebeurt dat, denk je? Waarom trekken Ik, ik denk doos... dat iedereen geïnternaliseerd wordt in zijn eigen. Geïn, ge, uh, uh, in zijn eigen organisatie ten onder gaat. En uiteindelijk denkt. Uh, dan moet het maar. Ik moet uitvoeren. Ik moet hieraan voldoen. Ik moet daar aan voldoen. Mag ik het? Bedoel je daarmee te zeggen dat organisaties, onderwijsorganisaties, eigenlijk te weinig vertrouwen hebben in hun eigen ja. docenten? Ja. Terwijl daarmee begint ja. het en daarmee ja. zouden die docenten en ook. En gezondheidszorgorganisaties precies hetzelfde. Als je als je het uitvoeren, als je het alleen maar op uitvoering laat aankomen en niet uh, uh, je mensen stimuleert om ook creatief te zijn, dus ook en om onderzoek te lezen, om, dus om bijdragen te ja. leveren. Dan, hoe kan je dat dan aan leerlingen inspireren dat je zegt, dat is het. Je hmm. moet en leren, en stampen, en kijken. Je blik open hebben, contact hebben met, uh, nou ja, met, of met je werkveld, of met verder. Ja. Dus... Dat stuk is altijd uh, het worden uitvoerders. Ja. En dat vind ik zo jammer. Maar ik, ik luister met ongelooflijk veel plezier. En ik hou ontzettend veel van jonge mensen... die met een pet op en een jas aan en een tas voor zich daar zitten... en zeggen, oh ja, hier moet ik naartoe. We gaan het anders en doen. En om daar de binding mee te krijgen... Ja, wat... ja, heel leuk. Maar... Ik ga mijn dochter vertellen dat ze, dat ze uh, de iPod, of hoe moet je het noemen... want ik word ook een oud mens... De podcast. De podcast. Ja. Dat, ze even, dat ze even contact moet zoeken met Juni. Dat vind ik erg leuk om van, om van je te horen, Trudy. Dank je wel. Ja. En veel succes. Okay, en goed aan je dochter. Goed dat ze me helpt herinneren. Wij maken van elke uitzending een podcast. Um, die kan je via onze eigen website, NCV nee, hoe heet het ook alweer? NCV. wat voor programma werk we ook alweer? Ja, In welke school heb ik gezeten? Nee Kazeloena.ncv.nl, daar kunt u uh, ook onze nieuwsbrief trouwens krijgen, dan weet u welke gasten uh, komen. Morgen Armando bijvoorbeeld. En Bij Nathan, wordt ook erg spannend, hij is 83. Hij heeft weer een tentoonstelling, maar dat is morgen pas. En de uitzendingen die worden natuurlijk ook altijd opgeslagen op de website van radio1.nl. Dat is uh, bijna vanzelfsprekend uh, een Twitterbericht van uh, iemand wiens naam ik niet ik kan ontcijferen uit GJ3 Sens. De leukste leraren gaven les in de leukste vakken. Toeval? Seems like yesterday.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 I'm Against the Wind, Bob Seger, in 1980. En nog steeds is het ook in het onderwijs nodig... om tegen de wind in te fietsen, tegen de keer te gaan. Um, als je tenminste gelooft in een bepaalde nou ja, opvatting... van hoe je kinderen moet scholen, zich laten ontwikkelen tot mensen. Niet alleen tot uh, rekenmachines natuurlijk. Het is een beetje een eenzijdige samenvatting van de discussie tot zover. We lichten het onderwijs door... Het is onmiskenbaar een, een trend om meer te willen meten. En het resultaat van de ontwikkelingen van scholen uit te drukken in cijfers. Meneer Benning Bolt, goeienacht. nacht. Hallo. Ik vroeg eigenlijk in de eerste instantie naar hè, leraren die zo'n beslissende invloed kunnen hebben op je leven. omdat ze zo geweldig hebben lesgegeven dat je bepaalde kant op bent gegaan. of dat je daar geweldige herinneringen aan hebt. Maar het mag alle kanten op gaan. Ja, het valt mij op dat uh, deze hele gang van zaken naar het stampen alleen maar en niet meer het uh, opnemen van kinderen in een levenservaring. Hmm. Dat dat zich voortzet ook bij het uh, universitair onderwijs en zelfs bij de specialisatie na dat mensen een bepaalde graad gehaald hebben. Is dat uw ervaring? Ik ben psychotherapeut van mijn vak. En ik ben opleider en superviseur in psychotherapie. Maar ga ik en... toch niet vertellen dat in, in, in die, die opleidingen die u superviseert... dat het daar ook al het geval is? Ja. Dat kan toch niet? Er is een zeer sterke ontwikkeling de laatste 10, 15 jaar... om van het vak van psychotherapie... wat gaat over het begrijpen van mensen... en vooral het, het leren... ...van andere mensen te houden... ...om dat te vervangen... ...door een aantal regels... ...waar... Uh, therape ...toekomstige therapeuten aan moeten voldoen... ...die leren protocollen... ...die leren uh, schema's... ...waar ze hun... ...toekomstige patiënten aan moeten onderwerpen... ...en dat wordt dus een... Uh, ...puntenmiddelbare school. Oh. En uh, de... ...hele... ...menselijke ondergrond van het werkelijk begrijpen van je patiënt en je daarin kunnen verplaatsen... zodat die patiënt jouw attitude kan internaliseren... Hmm. Eh, raakt helemaal op de achtergrond. Ik, ik val van mijn stoel, meneer Benning-Bolt. Kijk, kom maar voor. Ik heb, hoe, kan, hoe kan dit gebeuren? Hoe kan dat gebeuren? Ik denk dat het gebeurt doordat deze ontwikkeling... die via de lagere school naar de middelbare school gaat nu ook zijn beslag legt op de opvoeding op de universiteit... en daarna zelfs op de specialiserende op opleidingen. Ja. En, uh... en het is afschuwelijk om mee te maken. Maar u, u, u kan er niets tegen doen? Nou, het is zelfs zo dat uh, de voorschriften uh, aan het veranderen zijn. Er zijn grote, zeer veranderingen gaande in het opleiden van psychotherapeuten. En een van de tekens daarvan, een van de meest bekende psychotherapie op het ogenblik is gedragstherapie. Die bestaat uit je patiënt een aantal regels voorschrijven hoe hij zich gedragen moet. Dat is heel grof gezegd. Maar daar komt het wel op neer. Ja. En het de basis van psychotherapie is het begrip van... waarom is je patiënt geworden zoals die is. Slechte ouders, slechte opvoeding... eenoudergezinnen, gezinnen, vluchtelingen... alle rampen van onze wereld en ons leven. Daarom worden mensen zoals ze zijn... en dat zijn de patiënten die bij jou in de kamer zitten. En die kan je alleen maar beter maken als ze met begrip en liefde en warmte tegemoet getreden worden... Nee. en niet met een aantal regels. Een empathie is niet onder te brengen in regels. Nee. Nou hebben we het bij het... als het gaat over onderwijs op de... we hebben het vooral op middelbaar onderwijs gehad uiteraard... maar het geldt mutaties mutaties natuurlijk ook voor lager onderwijs en universitair onderwijs... en de opleiding tot psychotherapeut... gehad over een begrip als vertrouwen. Nou, je moet... Voor, voor, is dat voor u ook uh, het sleutelbegrip bij, bij welke onderwijskundige relatie dan ook? Hoe ik werkt vind, dat? Ik vind, in psychotherapie vind ik vertrouwen dat is een absoluut vereiste, maar voor mij is dat nog te weinig. Ja. Uh, een van de dingen waarom ik vaak voor de gek hou of bespot word is dat ik zeg je moet van je patiënten houden. Hm. En dat hm. is dus iets meer dan empathie. Ja. Dat is, de, je moet in de kamer met je patiënt. En je hebt dus zeer zwaar gestoorde mensen. Die geen idee hebben wat het is om emotioneel in een ander geïnteresseerd te zijn. Die zitten bij jou in de kamer. En dat moet je ze leren. En dat kan je ze alleen maar leren als ze jou internaliseren. Als het begrip wat jij voor ze opbrengt. En de warmte en attitude waarmee je naar ze luistert. Als ze als dat indruk op ze maakt. En als ze in de kamer iets beleven... wat ze nog nooit hebben meegemaakt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zou dat ook een beetje voor het onderwijs kunnen gelden? Dat er eigenlijk Absoluut. van liefde voor de leerlingen sprake Abs moet zijn? Absoluut. Als ik, ik ben 85, dus bij middelbare school is... lange tijd geleden met de leraar... die ik me van mijn Montessori Lyceum nog herinner... ik heb een leraar oude talen hij is later hoogleraar geworden... Dirk Loenen, een beroemde man... die leerde ons Latijn en Grieks... doordat hij natuurlijk er moest gestampt worden... je moest de woordjes leren, je moest je grammatica kennen... maar omdat hij de teksten die je met je las... Homerus, Plato... daar de menselijke achtergrond... altijd weer naar voren bracht. En altijd weer het onderwerp... van waarover deze schrijvers zeven, het leven zwerftochten van Homerus over de, uh, de zeeën. Daardoor leerde je de klassieke talen. Ja, ja. Menselijke ervaring, levenservaring, ja. dat zei u eigenlijk, hè? daar begon u mee. Dat is, dat ja. is wat het uh, kern moet zijn van uh, onderwijs, levenservaring. Ja. Ja. Daar worden we mensen van. En het is dus een, een, een, een, een ramp wat op het ogenblik met psychotherapie aan ja. de hand is. Die worden opgeleid tot een soort... Uh, ja, opdreunen de hmm. regel eh, waar de essentie de warme menselijkheid ontbreekt. Ik vroeg mij af, daarom vroeg ik het ook van... wat is nou de achtergrond voor u van deze beweging? Want uh, wat eerder werd gezegd uh, door mijn gast... Uh, is dat het gaat over... wat uitspreekt uit heel veel van die dingen door Jelmer Evers... Uh, is dat er een soort controledwang... Uitspreekt. Dat we als het ware al in de samenleving steeds dat meer zien in plaats van vrijheid, hè, dat waar we wel naar streven, lijkt uit heel veel van die ontwikkelingen juist het tegendeel te spreken, namelijk de angst voor vrijheid en een enorme behoefte aan controle van, van bijvoorbeeld vanuit de politiek, maar ook vanuit bestuurders. Ziet u dat maar ook zo? De, de controle-dwang is heel goed te begrijpen, omdat het enige is waar mensen op terug kunnen vallen, omdat ze het andere niet kennen. Ja. Dus het is niet een verlangen, Het is, het is een, een soort uitweg uit armoede. Ja, maar een, maar een armoedige uitweg. Een zeer armoedige uitweg, ja. Ja, eentje die, ja, precies. Die je misschien nog wel van de regen in de drup helpt. Ja, ja. Meneer Benink -Bolt, fijn dat u de moeite nam om ons even te bellen. dank u wel. Tot uw dienst. Ja. nacht. En een nacht nog. nog, ja. Kijk ik vanop dat je de, in zo'n sector waar het gaat over mensen, geschonden mensen. Um, dit soort ontwikkelingen ook ziet. Corrie, goeienacht. Ja, goedendag. Ja. Uh, nou, het, gaat me, het spreekt me allemaal aan wat er gezegd wordt. Daar ben ik blij he? om. <laughs> het is, ik heb, ik uh, mag dit jaar uit. Zo, gefeliciteerd. Uh, ik feliciteer. heb er, dat 43 jaar op zitten. Ja. Of zijn je 23 uh, of 43? 43. Goh, het goed zeg. Ja, ik ben dus, ja. begonnen als, uh, met kleuterlijsten. Ik ben voor de Chirurgische kleuterlijsten. Ja. Nou ja, ook die opleiding missen we dus, want dat moest allemaal samengevoegd gevoegd worden. En ik merk, ja... Ik geef dan acht les. Ik merk dat kinderen zoveel dingen missen die ze... Die in de kleuteropleiding met kinderen hebt gedaan. Een soort basis. En een soort, uh, ja, inderdaad begaan zijn met kinderen. Kinderen moeten al... Ze moeten al... Ik zit al in het speciaal onderwijs... dus. Het ligt iets anders, maar kinderen moeten meteen al, hè. Die moeten wat al? Nou, ze moeten meteen al tegenwoordig kunnen gaan schrijven, kunnen gaan... gaan nou ja, het spelen, het echt spelen, is er niet meer bij. Ja. Dus het socialiseren met elkaar hè, ja. is ook aardig weg. Kinderen worden tegenwoordig onder een schabloontje gelegd. En of je valt links of je valt rechts door het ministerie. Als ik uh, zie wat voor verslagen bij mijn collega's... want dat hoef ik gelukkig niet meer te doen... maar wat voor verslagen er over de kinderen gemaakt moeten worden... waarbij ze hun tijd aan moeten besteden. Terwijl ik vind, die moet je besteden aan de kinderen. Ja. En dat, is, dat zijn pakken. En als het woordje te verkeerd staat, dan wordt het teruggestuurd. Want het is niet volgens de normen van het ministerie. En als je buiten je roos gaat... Ja, ja, dan moet je uh, verschrikkelijk uitleggen waarom je buiten je rooster gaat. Ja. Zeg, Corrie, als, als jij stelt dat uh, van kind af aan... en er wordt ook volgens mij al op, op 4- en 5-jarige leeftijd getoetst hè, tegenwoordig. Niet elke oh, ja. school doet dat. Ja, ook. Oh. Maar goed, daar zijn, ik heb wel ouders uh, meegemaakt die daar pislik over werden. Dat, dat, uh, die weigerden om die resultaten te, uh, aan te horen. Maar goed, dat vond ik ook wel heel sterk. Maar... Um, uh, als, als het nou zo is dat vanaf het begin juist de speelsite wordt weggenomen... wat zijn dan de gevolgen daarvan? Wat merk je daar, jij daarvan, in bijvoorbeeld nou, nu in de achtste groep? De, de agressie van de kinderen. Het niet kunnen samenspelen. Het, het meteen over elk woordje vallen. Ja. Dat ze zich aangevallen voelen. Dat ze niet meer met elkaar kunnen spelen. Kinderen kunnen überhaupt niet meer spelen. Want het enige wat ze doen is achter de televisie en achter de computer zitten. Ja. En ik vind computers hartstikke geweldig hoor, want je kan er heel veel mee doen. Ik doe heel veel lessen over aardeskunde en dat soort dingen uh, uh, via het dienstgebot omdat er ontzettend leuke dingen in zitten. Ja. Maar ik ben zelf iemand die erg veel met projecten heeft gewerkt met, kleu met de kleuters. Wat voor soort en, projecten deed je dan? Uh, een winkel opbouwen in je klas, kapperszaak opbouwen in je klas. Ja. Uh, daar kun je alles bij leren. Dikke krullen, dunne krullen, lange krullen, grote krullen, nou, Dan noemen we alles maar op wat je kan bedenken. Kort haar, lang haar. Uh, uh, nou ja, en, en wij doen nog veel in, in toch wel heel veel projecten in thema vorm. Omdat ja. onze kinderen, uh, nou ja, die zijn gebaat bij toch wel heel veel visuele ondersteuning. Uh, het meten van iets, nou, ga maar, ga maar je handen wassen, vang het water op meet het met de maatbeker en hoeveel is het en we gaan uitleggen wat de milliliter is, maar niet via, het een... is afschuwelijk. O, ook, ook weer een beetje ervaringsgericht, begrijp ik. Gewoon doen? Ja, heel veel zelf doen en, en, en, en, en ja, niet allemaal van het theoretische, maar ja, dat wordt allemaal dat wordt gevraagd. Ja. Want het, moet, op de, als je, het dat moet via de cito -toets. Ja. Toets kunnen, zelfs onze kinderen moeten dan de cito doen. Wat dan voor onze kinderen wat lastig geweest natuurlijk. Want hoe wel... hoe lossen los jullie dat dan op? Nou, met een aangepaste toets. Maar ja, wij hebben kinderen met de spraak- en taalstoornis Als ik die teksten zie die erin staan, dan zelf denk ik nog wat. Wat staat er in godsnaam? <lacht> <Dat> <lacht> ik denk, nou, die zinnen. Dat, dat zijn ellenlange zinnen van taal die nergens op slaat. Een, een verhaal waarvan je denkt. Ja, nou ja, dat interesseert die kinderen überhaupt niet. Maar goed. Maar het, het, het, ja, het is tegenwoordig een schablootje. En dan nog eens die toetsen, die CITO-toetsen... Dan, waar dan inderdaad die middelbare scholen enorm mee uh, te hoop lopen. En dat het, dan, dat het onderwijs zo zwicht voor een RTL... die dreigt, met, we gaan het via de rechter aanvragen, want we willen inzagen ja. in, in de, de resultaten van de cito toets Zijn we er dan voor de kinderen of zijn we de media te plezieren... Want wij willen zo graag niet toe te zien, want er kunnen ouders naar een school lopen. Ja. Ik, ik, de wereld is, zit op zijn kop, geloof ik een beetje. Ik weet het niet hoor. Maar... Ben jij, ben jij zo'n juf die van beslissende invloed ben, is geweest op het leven van een aantal leerlingen, denk jij? Nou ja, ik ben dus ook bijvoorbeeld een juf die één keer in de week met de kinderen kookt. En We hebben dan natuurlijk wat kleinere klassen in het speciale onderwijs. En dan ga ik iets met ze koken en dan uh, moeten ze het zelf doen. En dan moeten ze het zelf wegen. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op wat ze moeten doen. Ja. En doe maar. En dan gaan we op kamp en dan zet ik ze in de keuken... en dan zijn ze heerlijk bezig. Ik weet zeker dat daar een, een heleboel kinderen zijn... die dat zich daar heel veel van zullen blijvend herinneren, ja, denk ik. Ja, ja. ja zeker. Ja, dat, als we dan als als als we eens op school komen weer... En dan is het van, uh, kook je nog, kook je nog? Ja hoor, ik kook nog steeds. <laughs> dat goed. En dat is Kijk, toch dat heerlijk? Bedoel ik. <laughs> Iets met kinderen bakken en dan zeggen, nou, ik moet een taart delen. Hoe zullen we die delen? We zijn met zoveel. We gaan delen door. Dus hoeveel delen moeten we hebben? Enzovoort. Nou, ja. heerlijk toch? Heerlijk, smullen. Corrie, dank je wel. Alsjeblieft. En een goede nacht. En veel, ja. uh, veel plezier, hè, na je ja. pensioen. Ja, dank je wel. Ja, dag. Zometeen trouwens, na tweeën, dit is de nacht met Maarten Dallinga. En u raadt het niet, die gaat het hebben over meesters, juffen, leraren, leraressen, docenten. Wat zijn uw herinneringen? U kunt straks bellen, natuurlijk. Kan nu al trouwens, bij ons nog, maar dan ook weer bij hem. En dan is het even de EO. En, en mailen naar nachtapstaartje.io.nl. En uh, Jan Verwij is leraar van het jaar. Wij hadden een radicale vernieuwer, zij hebben weer de leraar van het jaar. Ook leuk. En hij gaat vertellen wat zijn geheim is. En ik kan het al raden, want wij weten het al. Nou, vooruit. Nee, ik, nee, ik neem er geen voorschot op. Dat is voor Maarten zometeen. Ben, goedenacht. Goedenacht. Ja. ja, ik heb eventjes zitten luisteren. En ik denk, denk bij mezelf, dat het komt me allemaal heel bekend voor. Ook dat uh, waar je zo uh, ontdaan van was, van die, uh, ja. die psychotherapie. Is dat zo, ja? Ja, dat, dat, dat soort, uh, dat soort uh, dingen, dat vang ik inderdaad ook wel op. En ik heb het idee dat het wel zeker te maken heeft met, uh, met politiek. Ja. Namelijk, men wil goed opgeleide uh, vaklieden hebben. Ja. Goed gebilde vaklieden die niet te veel nadenken. <lacht> ja, ik kan er geen andere conclusie uit, trekken. Want echt nadenkende mensen zijn gevaarlijk. Ja, en je wilt toch niet als, als baas iemand onder je hebben die, die slimmer is dan jij en die commentaren ja. levert? Dat moet je niet hebben. Je wil eigenlijk een soort menselijke computer, als je die zou kunnen vervangen door een echte computer, zou het nog veel beter zijn, ja. natuurlijk. Want, dat, is pas, ja. wat je, dat is pas echt ernstig, Ben, als, je, als, als, dat, als dat echt het geval is. Ja, maar ik vrees dat dat het geval is. Ik bedoel, ja, de term neoliberaal valt ja. dan elke keer. Ik vind het ook allemaal van die termen. Maar goed, uh, ik zeg altijd, ik kan een ander mens niets leren. Iemand kan alleen zichzelf iets leren, ik kan wat aanreiken. Ja. Maar een computer kan ik iets leren, want die kan zich er niet tegen verzetten. Ja. Ja. En ik denk dat ze die kant heel erg aan het opgaan op zijn. Dat, dat werkt natuurlijk niet. Dat werkt natuurlijk en wat niet, zijn de gevolgen je, dan op de lange termijn, denk je? Nou ja, dat je heel gefrustreerde mensen krijgt natuurlijk. En dan? En dan? Wat ja, is dan de, daar het gevolg van? Uh, dan zullen er wel uh, duidelijke veranderingen in de maatschappij gaan plaatsvinden, ja. denk ik zo. Maar even, eventjes als een kleine zijsprong. Ja. Kijk, er wordt voortdurend gezegd in Nederland, er zijn te weinig mensen in beta-vakken op alle niveaus. Ja. En wat doen ze eraan om die mensen te enthousiasmeren om een beta-vak te gaan kiezen? Niets. Ja. En ik kijk de laatste tijd vrij veel naar de BBC. Nou, daar is een soort nationale vijen aan de gang, volgens mij. Dat zeggen ze natuurlijk niet. Maar de BBC zendt heel veel documentaires uit, op het gebied van uh, wetenschap, techniek, uh, geschiedenis vooral ja. ook. Ja. En dat zijn hele goede documentaires. Ja. Daar worden mensen enthousiast gemaakt, ja. ook met rolmodellen. Je, je laat een programma we presenteren door een zeer goed uitziende dame... die dan toch wel even dokter en professor zo en zo is. Hé, hey, kijk eens even. Ja. En die programma's nemen ze niet over. Ja, België neemt die zo daar over. Okay. Wij niet. Ja. Wij doen niks. Maar dat zou... Uh, f, ja, nou ja, goed. De, de, dus daar, dat is waar, hè. Er wordt gezegd, uh, er, er komen geen... Uh, er is te, te weinig belangstelling voor techniek en uh, ja. techneuten. En, nou ja, dat en... wordt ook weer in een bepaalde hoek gezet, hè. Dat is eigenlijk iets voor nerds. Ja. Dat het ontzettend maar het is, opwindend is, volgens mij vaak. Nou, ja. het is ongelooflijk opwindend. Ik bedoel, wetenschap... de eh, is bij wetenschap, maar goed, laten we zeggen dan de natuurwetenschap. En cultuur en kunst, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. Maar ook daar heb je dan toch... Uh, ja, jij spreekt van ambassadeurs bij de BBC... maar wij hebben in, in het Nederlands onderwijs dan toch ook dat soort ambassadeurs... in de vorm van inspirerende docenten nodig? Ja, natuurlijk. Maar die, die krijg je... Nou ja, goed, laat, laat het zo zeggen, als... De politiek het zo nodig vindt om mensen te motiveren om dat soort vakken te gaan. Uh, ja. En daar moet je je toch echt wel voor, voor inspannen. Kijk, het is niet leuk altijd. Ja. Het is interessant. Maar ja. dat is wel anders. Maar je moet, inspannen. Die moet je inspannen. Maar ik zie ook de publieke omroepen. Behalve dan misschien, oké, okay, een beetje de wereld leert door en dat soort dingen meer. En VPO doet er dan nog wel eens wat aan. Maar voor de rest, uh, hoe moeilijk kan het zijn om zo'n zo documentaire te kopen... en hem gewoon uit te zenden ja. in prime time Dat doet de Engelsen dus ook. Ja. Nou, dus en, dat... dan, en dan krijg je zo van, goh, dit, bedoel, ik zie nog dagelijks dingen waarvan ik nog helemaal nooit dagelijks. Maar, waarvan ik nooit geweten had dat ze, dat ze er waren. Heel interessant, kijken, documentaire, hm. altijd, altijd leuk. Hm. Wat is jouw vak eigenlijk? Nou, mijn, mijn vak was eigenlijk uh, uh, natuurkunde. Oké, okay. en heb je dat ook uitgeoefend, of niet? Uh, nauwelijks, het niet afgemaakt. En, uh, maar ik heb wel hier en daar bijles gegeven, en daar zag je dat dat is eigenlijk al heel lang. Ja dat ja. dit soort dingen aan de gang was. Ja. Denk, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, je kan het enorm veel beter stimuleren. Goed. Ja. Ben, ik dank je wel. Ja, Fijn dat je is. belde. En uh, tot de uh, uh, volgende keer. Maar. Tot de volgende ja, ja. Best nog, hè? Okay. Daar. Ja. Heb ik nog tijd voor Johan. Denk ik als laatste. Je sluit de rij, Johan. Ja, bedankt, meneer Bolmeijer. Ja, dat ben ik. Um, ik sluit zo ongewild aan... bij een van de vorige sprekers. Ja. De vorige spreker, geloof ik. Ja. Uh, Waar het punt van... Um, uh, mensen die um, meewerken in de maatschappij en er verder niet nadenken ik heb het idee dat is pas een paar weken geleden heel duidelijk bij me opgekomen dat uh, het klassieke onderwijs in de meetkunde als apart vak met axioma's en stellingen en helder nadenken enzovoort dat dat er zo ongeveer de enige gelegenheid is uh, waarbij um, de jongens en meisjes gedwongen worden... om uh, te leren denken op een heel heldere, heel strakke, heel zindelijke manier. Um, uitgaande van, uh, laat ik het zo zeggen, zo min mogelijk uitgangspunten. Dus de meestkunde is maar een voorbeeld. Maar um, wat je vaak uh, ziet uh, in de wetenschap, uh, in de maatschappij, in allerlei systemen... Um, er wordt vaak um, van allerlei ideeën, gedachten en soorten ratje toegemerkt. Een structuurloze pap. Um, waarbij je dan met heel veel moeite pas het begin en het vervolg kunt vinden. Heb je meetkunde gehad? Of heb je anders um, uh, iets uh, gehad? Schaken bijvoorbeeld. Waarbij je heel strak en heel deductief leert denken. Dan vind je gewoon goed je weg. Ja, ja. En dan word je vanzelf een wat, wat zou ik zeggen, wat een kritischer burger in dit land. Oké, okay, dat is, dat is uh, zinvol. En en u, u zegt, uh, daar kunnen de jongens en meisjes wel toe gedwongen worden. Nou, ze dus worden denk, dat, weg... Denkt u dat het kan werken op die manier? Nou, zo heeft het voor mij in elk geval gewerkt. En ik denk voor tienduizenden anderen. Maar u houdt van analyseren, denk ik hè? Ja, dat is ook uh, daar, daar houd ik ook heel erg van. Maar um, wat ik zo jammer vind aan de afgelopen tientallen jaren, dat is dat um, um, de meetkunde als het ding uh, waar um, vaak tegen gekankerd wordt, laten we even wel gezegd, omdat het zo moeilijk is, omdat die dwang erin zit. Ik vind het een heel grote opvoedkundige waarde hebben ja. als enige punt waarbij je gedwongen wordt inderdaad van een aantal uitgangspunten die je aanvaardt, zo min mogelijk uitgangspunten die je aanvaardt, rechte lijn door twee punten en dat soort dingen. Ja, um, logisch redenerend. Heel logisch komen. en heel strak en heel hm. zinnelijke dingen en je niet laat afleiden door bijzaken. Ik vond de stelling van Pythagoras altijd zo mooi. Oh, dat is een van mijn grote fascinaties. Ja, ik heb hem zelfs een keer voor mijn lol in de wiskundeles uh, uh, uitgetekend. En daar was ik, ik, ik zelf ook verbaasd over. Maar ik vond het zo mooi. Ik vond het van een schoonheid getuigen. Ja. Ook, een, een, ook uh, in drie dimensies, als je oh, een rechthoekig blok hebt. Ik was niet zo'n helder licht, hoor, in de meetkunde. Nee, nee, dat was de... Verder dan de stelling van Pythagoras ja. ben ik eigenlijk niet gekomen. Nou, dan maak ik even, nog even een één zij-opmerking over die stelling van Pythagoras. Ja. Heel kort, één zin. Die kun je tot... Uh, oneindig veel dimensies uitbreiden. En, en dat, dat krijgen de grondslagen van de theoretische natuurkunde. Dank u wel. Ik wens u een goede nacht. Ik heb Maarten Danninga aangekocht en, aangekocht en Armando. Dus morgen! Dag! Ik ik ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV.